Een verdachte is de voormalige manager van de volleybalclub Moesia. Hij had een zakelijk conflict met Visser en Severijn. Een Amsterdamse taxichauffeur heeft een passagier-knock-out geslagen. Dat gebeurde in juli, maar de chauffeur is nog steeds niet gevonden. De man zei dat hij zijn klant voor 50 euro naar Lelystad kon brengen... maar vroeg bij aankomst 185 euro. Toen de passagier wegliep om geld te halen, sloeg de chauffeur hem naar de grond.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 S'avonds vanuit het westen regen en zondag wordt het koeler. Dit was het in ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Voor het Hoevelaken, 3 kilometer. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Voor Amersfoort Noord, 4 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Voor Knoppet de staat, 3 kilometer. De A28, zolle richting Amersfoort. Voor het Hoevelaken, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM Met nu ZFM luncht. Midden in het Groene Hart, in het westen van het land... ligt een klein dorpje waar de zon altijd schijnt. Waar de lucht altijd blauw is. En dat is Leiden. In 1573 was heel Nederland bezet door de Spanjaarden. Maar er was één dorpje dat dat waar weerstand woont tegen de Spaanse furie. En dat is Leiden. En in Leiden woon ik, daar ben ik geboren... Daar wonen oma mijn vrienden, oma mijn familie. Leiden is een beetje het Asterix in het En Er wonen alleen maar volslagen maloten. Maar we zijn onoverwinnelijk. En ik woon daar in een klein wit huisje. Midden in het centrum. Elke dag sta ik om half zeven op. Ideaal. Ik hoef nooit de wekker te zetten. Ik hoef nooit de wekker te zetten. Ik woon naast een stelletje met drie kinderen. Ik noem ze altijd half zeven, half acht en half negen. Half zeven en half negen. Dat zijn de luchtalarmtjes. <treeks> <treeks> He, heb ik altijd geoefend. <treeks> Half acht is het wekkerradiootje. Mama, mama, mama, mama, mama, mama. Het is helemaal maar af en toe beginnen ze alle drie om half zeven. Maa, mama, maa, mama, mama, mama. Dan lig ik in mijn bed. En er komt de stoom uit mijn oren. Echt waar. Uh! laat, je, laat, laten. Ik had deze bedacht. Ik denk, die moet leuk zijn. Tussen zegt. Het heeft me 3.500 euro gekost. En ik kan maar twee keer gebruiken. Kut, hè? Maar af en toe hebben we toch de neiging om die kinderen terug te pakken... als ze zo vroeg beginnen te huilen. En dan pak je nooit die kinderen terug. Nee, dan pak ik altijd de ouders terug. Zitten de ouders in een minuutje of acht s'avonds... uitgeput in de tuin... hebben ze net drieënhalf uur over gedaan om eindelijk die kinderen stil te krijgen... trekken ze net een flesje witte wijn open. Kan ik het niet laten. Doe ik even het raampje open. <treeks> hef verdorie, zie ze weer naar boven rennen. <treeks> Moet ze helemaal opnieuw beginnen. Heerlijk, heerlijk. Ze hebben ook zo'n etensbel en telkens als die kinderen moeten eten, gaan ze die bel luiden. Ik heb precies dezelfde bel gekocht. Een uurtje van tevoren. Die kinderen maar gaan aangelegd. Ga maar eten, gaan we eten. Nee, helemaal manen... niet. Ik vind dat zo leuk om te pesten. Best. Pesten is zo leuk. Mijn zus, die is student. Die leeft van een studiefinanciering. Nou, dat is niet bijster veel. Punt op de treiteren. Hij heeft te later ook wel. Hartelijk Informatiebeheer op Groningen. Zeg, u krijgt geen geld meer van ons. Huh? drie nachten niet geslapen. <tie> <tie> nou, even over het nieuwe luxe hoor. De directeur van het theater is Rob Wiegman. Ik ken Rob al nou, tien jaar. Ik ken hem vrij goed. Ik heb ook zijn 06-nummer. <tie> drie maanden geleden heb ik hem toch van neukt jongen. Hij heeft hem al. Hallo, Rob. Je spreekt met Herman van Veen. Zeg, ik wil graag volgend jaar... dertien weken in het Nieuwe Luxe staan. Dat meen je niet, natuurlijk niet. Jochem Meijer, hey, <lacht> en op. Maar die kinderen zijn wel reden dat ik kinderen wil. Zeg ik nog, ik ben inmiddels papa van twee kinderen. Ik weet het heel veel leraren in Nederland... dolblij waren geweest als ik... mijn startkabels al had doorgeknipt. Maar, nou fucking way, nou Nog twee kleine ADD'ers erbij. Helemaal gezellig. En... De reden dat ik kinderen wil... is omdat kinderen altijd zulke leuke vragen gaan je stellen. Laatst ook, ik liep met luchtenlampje door een park heen in Leiden... en op een gegeven moment zagen wij drie honden lopen. En die honden, die waren elkaar besnuffelen op allemaal plekjes. En op een gegeven moment heel schattig aan mij... Jochem, mag ik iets vragen? Maar waarom ruiken die honden altijd aan elkaar's kont? Nou, goeie vraag. Ik denk, ik moet, moet een origineel antwoord komen. Ik zeg dat het komt. Onze lieve heer heeft vroeger alle konten van alle honden verwisseld. Dus eigenlijk zijn die honden altijd op zoek naar hun eigen kont. Goed verhaal. Goed verhaal. Maar luister, luister, luister. Die kinderen, die kinderen zitten op een zwaar gereformeerde school in Katwijk. Oh. Dus ochtends bij het kreegsprek. En wat hebben we geleerd dit weekend? Nou, onze lieve heren van alle konten. Meteen van die ouders bellen. Maar... Om het goed te maken ga ik ze elke zondagavond altijd voorlezen uit het sprookje, sneeuwwitje en de zeven dergen. En dan zitten ze alle drie bij mij op bed en dan smelt ik echt. Dan krijg ik echt klapperende testiekeltjes. Dan wil ik ook And I bring you. En dat is Anouk. Places to go Places to Go een nieuwe single. <trollen> ja, nou dan gaat hij dan weer hè. De Ritten van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 FM Nou Joop, daar zijn we weer, hè? Ja, ja, ja. Nou in een andere hoedanigheid, hè? Ja, nu weer even oh, een we. nou, de agenda. hè? Ja, gaan even de agenda doornemen. Nou, het wordt een leuk weekend. Het wordt echt een leuk weekend. Nou, ga het gaan je gaan. zelfs een cultureel weekend. Zo. Ja. Ja, ja. ja. Want vanmiddag wordt om 4 uur... Um, in het Santos Museum... de, uh, uh, uh, de toonstelling Villa Kaakbond geopend. En dat is... dat, dat brengt kunst van... Uh, amateurs en professionals bij elkaar Maar ook mensen die uit hun woongemeenschap Hebben kunst gemaakt En dat is allemaal te zien En het is een prachtige tentoonstelling geworden Ik heb foto's ervan gezien Heel kleurrijk, heel gezellig Heel veel kunst Dus je kan er zeker in een half uur tot drie kwartier rondlopen En heb je net alles één keer gezien Hele leuke tentoonstelling Blijft ook weer een week of zes zo En dan uh, komt er een nieuwe En welke dat is, dat weet ik niet Maar die wordt dus vanmiddag om vier uur geopend dan hebben we vanavond uh, um, om negen, vanaf 9 uur bij um, Café Nuf in de Halterstaat... een jam -sessie, weer met Arthur Hurkenmeijer en zijn vrienden. Ook hele goede muziek, goede jazz. En dat begint dus om 9 uur. En dan is er morgen, is het dierendag. Ja, dan is, ben ik in een dierendag. Dan is het korendag. En dat begint om, om half elf in de Protestantse kerk. Er komen gedurende de hele dag... ...in totaal 23 koren optreden. Uh, het begint dus half elf. En het laatste optreden... ...dat is uh, van de organiserende koord... ...Zampfortse de koorden, Singers, En het doen ze elk jaar met een andere koord samen. De hele dag kan je er naartoe, Gratis entree. Je kan even weglopen en weer terugkomen. Whatever you want. Uh, nogmaals, half elf is de opening. En het duurt tot uh, morgenavond... Uh, ...nou, een uurtje of half elf. Zo zeker. Dan is er ook nog uh, morgen de openhuizenroute. Daar kan je dus woningen gaan bekijken die je interessant vindt. En uh, misschien komt er wel een verhuizing uit uh, te voorstellen. Wie zal het zeggen? En dan morgenavond um, de American Roots uh, Blues uh, en uh, Concert in de Krocht. Ontzettend goede muziek. Um, uh, Michael Knubben, een Duitser die in Zandvoort woont alweer een paar jaar, die speelt op onder andere. En dan een uh, klap op de vloerpijl daar is uh, de Locals Blues, de Zampers Blues uh, Formatie, die prachtige muziek brengt en uh, ontzettend veel uh, uh, sfeer kan creëren. Morgen vanaf 8 uur in de krocht. Entree is 10 euro en de kaarten zijn aan de deur verkrijgbaar. Dan uh, hebben we zondag Culture at the Beach. Dat is een, uh, een cultureel ja, festival, zeg maar: in vier standtenten En daar uh, treden um, comedians voor u op. En in drie daarvan komt onder andere Kees van Amstel. Nou, Kees Ramsel is een Zandvoortse jongen... die uh, mh, ja, veel humor in huis heeft. En daar kan je dus uh, naartoe gaan. Dan krijg je tevens een diner. Dat kost 75 euro. Alles bij elkaar. En dat geld gaat naar uh, de Lions Club... voor het goede doel. En dat zijn uh, de, kinder, uh, de Lions helpen kinderen. Nou, en dat is een ontzettend goed doel... dat, uh, dat ook voor Zandvoortse jeugd... Uh, uh, van profiteert. <coughs> Sorry. En uh, dat is dus morgen vanaf uh, 6 uur in vier strandtenten, far out. Uh, nummer 5. dan hebben wij nog De Haven en dan hebben wij uh, Club Nautique. En dan hebben we natuurlijk morgen en overmorgen kunstverf 12. Jawel, dat is het, het, het feestje van uh, de, de, de Kunstenaar Zandvoort, BKZ. Daar, uh, daar is een open uh, jijroute uh, aan verbonden. Daar kunt u uh, gratis en voor niks allemaal mooie en nieuwe kunstwerken kunt u daar gaan zien. Uh, twee dagen dus. Er is één centraal punt en dat is het, uh, het uh, Zandvoortsmuseum. Daar is van alles en nog wat te doen. Uh, ga daar naar kijken, want Zandvoort kent heel veel hele goede kunstenaars. En... Uh, uh, nogmaals, vrij toegankelijk. Nou, dat is hetgeen dat ik wilde uh, brengen. Eén ding nog. Want ja. uh, komende woensdag wordt het boek van, nieuwe boek van Marco uh, Termes... wordt uh, uh, ten doop gehouden. En dat is in Beach uh, beachclub. Uh, Mango's Beach Bar, moet ik zeggen. Ja. Dat begint om vijf uur. En uh, daar kan je dus ook het boek uh, verkrijgen. En dan gaat hij dat ook nog signeren. Nou, wat is dat voor boek? Wat is dat voor boek? Dat is, dat is een boek, een leesboek, een leesboek. Een leesboek. Ja, een, een, een roman of een uh, wat is? Het? Ja, ja, ja. Meestal, me, meestal, zijn het romans van, uh, van uh, Marco. En uh, deze heeft hij volledig zelf, uh, uh, uh, um, noem je dat, uh, uitgegeven. Ja. ...een eigen beheer. Hij heeft daar uh, een soort crowdfunding van gemaakt... ...en dat is volledig geluk. binnen de kortste keren. Kon niet laten drukken. Hij is met zijn boeken altijd ontzettend lang bezig... ...maar uh, ze zijn het dan ook wel waard. Goed uh, onthouden. Woensdag, vijf uur... ...Mango's Beach Bar. De doof van het nieuwe boek van Marco Tummes. Oké. Okay. Uh, nou, nou, dus wat, cultuur de... all the way. Ja, ja. Het is dus weer een uh, vol weekendje. Nou... Met nog een, een staartje in de volgende week. Ja. Is er bijna niks. Nou, dat horen we dan volgende week alweer. Ja, wel, ja, natuurlijk. Kan nog hey, ja. genoeg tip, voorbij een tip, komen. Ja. Eén tipje, dat is bij uh, de buien. Zes Killer ook komt uh, volgende week, zaterdag, in Oké, Oké. Okay. Okay. Nou, we gaan je weer spreken. Dank voor de informatie. Okay. Ik wens jullie een heel goed weekend en ja. tot de volgende keer. Doei, doei. Dankjewel. Bye. Dat heb je met die platen die, je, die je zo langzaam opkomen. Zoals dit. Maar het wordt net heel zoveel lang. Oftewel, de Common Limits. And Give Me a Reason. Dit is Abba. Fernando. Fernando. you hear the drums, Fernando? I remember long ago.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 So Een knallers van hit. Die zijn tussen 1974 en 1981, uh, ja. yo. Nou, daar gaan we hoor. We gaan uh, weer even... Voor Zandvoort en de regio. Ja, hier is het regio-nieuws wederom met Angela de Koning. De Zandvoortse gemeenteraad sprak gisteravond uit... geen vertrouwen meer te hebben in wethouder Cohen... Dit gebeurde tijdens een spoedbegadering... aangevraagd door de coalitiepartijen in de gemeenteraad... te weten de oudere partijen Zandvoort, D66 en CDA. Rondom de positie en het functioneren van de heer Cohen... als wethouder van de gemeente Zandvoort. De raad was verdeeld. De coalitiepartijen uh, uh, OPZ, D66 en CDA... stemden voor de motie van wantrouwen... De oppositie, VVD, gemeentebelangen, Zandvoort, PvdA en Sociaal Zandvoort stemden tegen. Wethouder Cohen behaart zich nu op zijn positie. Hem wordt de kans geboden te reageren op de uitspraak. Een 74-jarige vrouw is woensdagochtend overvallen in haar woning aan het Houtmanpad in Haarlem. De politie hield korte tijd later een 63-jarige man, man uit Zandvoort aan als verdachte. De man is inmiddels in verzekerde bewaring gesteld. De politie kreeg woensdagmiddag een melding van een gestolen auto in Bloemendaal. De eigenaresse van het voertuig kwam aangifte doen... en verklaarde dat zij haar voertuig geparkeerd had op de Zomerzorgerlaan. De auto bleek echter niet gestolen te zijn... Agenten gingen op onderzoek uit en vonden de auto al vrij snel terug. De auto bleek niet op de handrem te staan... en was een helling afgerold en in de bosjes terechtgekomen. Jawel, een bergingsbedrijf werd ingeschakeld... om de auto vervolgens weer uh, op de weg te zetten. Ja, handig. In een woning aan het vissen, uh, visserseinde in Sparndam... is woensdagochtend een hennepkwekerij ontdekt... De politie kwam de kwekerij op het spoor naar een tip. Agenten waren naar de tip ter plaatse gegaan voor onderzoek. En aan de buitenzijde van de woning was een afzuiginstallatie zichtbaar. En uh, in, uh, in de woning werden twee ruimtes, in twee ruimtes plantages met jonge planten aangetroffen. In totaal ging het om 400 en drie henne, ruim 400 hennenplanten. De politie nam de planten en de benodigde apparatuur in beslag. Bij onderzoek bleek er tevens sprake te zijn van diefstal van stroom. De politie stelt een onderzoek in naar de huurder van de pand... de mogelijke eigenaar van de hennep Dan, uh, gisteren heeft de politie een persoon aangehouden... op verdenking van hennep in een woning aan de J.J. Hamelingstraat... in de slachthuisbuurt te Haarlem. Een deurwaarder had eerder op de ochtend de kwekerij... met een omvang van bijna 300 hennepplanten ontdekt. De verdachte kon in dienstwoning worden aangehouden. Een man die in de nacht van woensdag op donderdag in Haarlem werd aangehouden... omdat hij geen identiteitsbewijs toonde... bleek op het politiebureau ruim 15.000 euro aan openstaande boetes te hebben omdat hij dit bedrag niet kan betalen moet hij 133 dagen de cel in. Daarna moet hij de boete alsnog betalen. De Haarlemse politie stuit erbij zijn aanhouding op verzet van de man. En tot zover het nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De zon schijnt ondanks wat sluierbewolking volop. Het blijft droog en het wordt vanmiddag 20 graden. Vanavond en komende nacht zijn er flinke opklaringen... en bij een matige zuid- tot zuidoostenwind daalt de temperatuur naar 12 graden. Morgen zijn er flinke perioden met zon. Het blijft tot ver in de middag droog. Zaterdagavond is het bewolkt en kan er wat buiige regen vallen. In de nacht naar zondag wordt het weer droog en klaart het geleidelijk op. De wind draait naar noordwesten en is matig tot vrij krachtig. En de temperatuur daalt naar 11 graden. Zondag overdag blijft het droog en schijnt de zon regelmatig. De west- tot noordwestenwind neemt af naar zak en de temperatuur is duidelijk iets lager. Maar met 16 graden op de thermometer is dat heel normaal voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws en het weer.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 niet hoor. Hey, hey, hey. Nou dans ik ook nooit. Ja. Ja. Dat is weer makkelijk. Ik dans gewoon niet. Nielsen was dat. Sexy als ik dans. ik, dans, steek ik, mijn hand om, ga nou, ik wens hem veel plezier. En, sexy als ik dans, je door, swingen, je en dit is het uh, Miss Montreal. Take your time Dan kunt gebruiken. In ieder geval een stuk minder saai dan die... ...Miss Montreal! En... ...haar nieuwe single. Geweldig. Ja, het is vrijdag. Het is bijna weer weekend. Nog een paar weer. Ja. Dit is chef special in a land of hope there's a river running low on shoulders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 Trying to embrace it all. Even now, I'm so much older. It still feels like I'm on your on your shoulder. Chef Special! Ik vind het een zalige plaat. Ik vind hem echt helemaal te gek. On Shoulders heet het. En dit is de Guess Who? Speciaal voor plug-in als er een luistert. Klap voor de Wolfman! broer en zus. En die zijn gek op beren. Nou, Wel een liedje over gemaakt. Grizzly bear. Je alleen fozziebeer maar leuk. Aja, aja, aja, aja. Ik zou schatje, fozziebeeren. Leuk. Ja. Hey, did you hear about the world? Nou ja. Goed, uh, Engels en Julia Stone dus. En, en dan doen we het de Grizzly Bear. Oeh, nog even een lekkere ouwe van Creedence. Op de vallen jongens. Lodi. Just about Ik op de volle Nog een hele mooie voor u klaarstaan, maar ja, dat, dat red ik niet meer. Dan moet ik hem halverwege gaan afbreken. Dat is ook een beetje zonde. Vind je niet? Ja, vind ik wel. Dus, rest mij gewoon nog om het programma dan maar op gepaste wijze af te sluiten. Ik vond het weer erg leuk om het voor u te mogen maken vandaag. Hier in Zandvoort tussen eh, 12 en 2. En ik wil ook nog eventjes vertellen dat we volgende week, vrijdag... Uh, de, de tiende, e Ja, dat is de tiende. We starten met een nieuw live radioprogramma vanuit onze studio's aan de Tolweg. Tussen 5 en zeven uur middags uh, gaan, we draaien, uh, gaan we doordraaien. Ja. Zandvoort draait door. We gaan maar over met en... Uh, ja, over en met Zandvoort, dat dus, zou ik maar zeggen. Ja. Met live muziek, met... Uh, de stamtafel met uh, leuke gasten en met een wisselend presentatieteam bestaande uit mijzelf. Uh, Charles Hans Wassenaar en Dolly Tempierik. Jawel. Volgende week dus gaat dat allemaal starten. Tussen vijf en zeven. Mocht u er zo'n uitzending eens bij willen wonen, kan dat natuurlijk altijd eventjes een mailtje sturen naar apenstaatje eh, om u aan te melden dat u daar graag bij wil zijn. Uh -huh. Voor muzikanten uit de omgeving hier vandaan, die luisteren toevallig, mocht je akoestisch, eh, dus niet elektronisch versterkt, je muziek ter gehoor kunnen en willen brengen, hetzelfde verhaal meld je aan bij redactieapenstaatje zandvoortnl of uh, zet een berichtje op onze Facebookpagina. Wij zoeken naar uh, live acts die akoestisch in de studio kunnen komen spelen. Vier nummers, twee voor de pauze, na de pauze. En natuurlijk ook meepraten aan de stamtafel tussen 6 en zeven. Dus dat is leuk. Je bent even twee uurtjes kwijt, dan heb je ook wat. Dus aan alle muzikanten die live kunnen spelen, uh, akoestisch weliswaar elektronisch, want dat kan niet. We hebben de buren te veel last van. Dus akoestisch. Mocht u dat leuk vinden, om dat te doen, meld je aan. Muzikante, bandjes, noem het allemaal maar op. Uh, tussen uh, op redactie Apenstaartje zfm of zet een berichtje op onze Facebook-pagina zfm uh, Ja, Allemaal goed hè? Nou, ik ga afscheid van u nemen. Even een uurtje non-stop. En daarna de Euro-breakdown met een verdoofde Maurice Mulder. Nee, hij is niet meer op de drugs. Nee. Nee hoor. Dus dan zie je een beetje stijf, uh, stijf zitten kletsen. en weet je waar het van komt. Nou, uh, bedankt voor het luisteren. Dit was ZFM Lunch. En tot maandag.